Kost, dat weet de Telegraaf. En dat wordt nog meer. Niet alleen de bewindslieden van PVV en NSC krijgen wachtgeld... ...ook Kamerleden die weg moesten en nog geen nieuwe baan hebben. Bedragen per persoon noemt Binnenlandse Zaken niet. Vanochtend wordt wel duidelijk wat de plannen van ons nieuwe kabinet... ...van D66, CDA, VVD concreet gaan betekenen... ...voor onder meer de koopkracht en het klimaat. Het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving... ...hebben de plannen de afgelopen weken doorgerekend. Straks komen ze met hun conclusies.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 Eric Deen maakte een klein jaar geleden bekend dat hij aan de spierziekte ALS leed. Hij was 53 jaar. Het weer dan nog. Vanochtend valt vooral in het noorden nog wat winterse neerslag. Verder kan het een beetje gaan regenen vandaag. Geleidelijk wordt het wat zachter en dan komt de temperatuur zo uit tussen de 3 en de 8 graden. Vanavond overal regen. Hey. Ik wil bereiken. Verkeersinformatie dan. Er staat al helaas al een vertraging op de A12 Arnhem-Oberhausen voor die Nederlandse grens. 11 minuten vertraging. Lieve.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 Dit is Radio Veronica. Join the club. Here we go again. Frank van der Lende. Dit is Veronica. Hebben jullie allemaal lekker geslapen, jongens? Beetje gedroomd? I can dream about you. Van Dan Hartman op Radio Veronica. Daar zijn we weer. De laatste ochtendshow van deze week. Het is namelijk vrijdagochtend, 7 minuten over 6. Goedemorgen. Ik ben deze van Oasis, omdat hij zo ontzettend mooi is, zo goed, live forever. for life. See Sorry, and just the way you are. Goed hoor, Nou, Ja, wat een stem heeft iemand, toch? Daarvoor nog Oasis. Een van mijn lievelingsbands. En nog steeds, nog steeds een soort, soort naschokken van dat concert in Edinburgh, waar ik afgelopen zomer was. Ja? Was het zo goed? <laughs> zo goed. <zijt en wit muziek> Waarom was het zo goed? Het was zo goed. Was het nostalgie of was het echt goed? Het was alles. Ja? Het is het beste concert wat ik ooit ben geweest in mijn leven. Echt waar, ah, Ik ja? heb wel ontzettend veel gezien. Nou, vertel eens even dan. Waarom ah, ja. was het dan zo goed? Ja, ik heb al best wel veel op de radio over geluld. Dus het voelt een beetje alsof ik weer... Ik heb een hele thema-uitzending gedaan op de zaterdagavond. Dan hebben we tweeën en ja. half gedraaid... met blauw erbij en allemaal leuke appjes van luisteraars... die er ook bij waren geweest. Maar het was... Ja, het was Nostalgisch omdat ze er weer waren. Ik dacht niet dat ik ze nooit zou gaan zien. Ik was in Schotland bij een concert. Dat is sowieso een aanrader om een keer naar Groot-Brittannië te gaan. En daar... Ja, het is mooi daar, hè? Ach, nee, ja. maar en, en, gewoon, hoe zij het beleven? Wij zijn zo'n saai volkje dan ook weer. Mm. Arm in arm stonden we naar nou, Live Forever te zingen. Don't Look Back in Hengen. Ja, en al die liedjes, het zat zo goed in elkaar. En toen kwamen de Waterlanders ook, oh. hè, denk ik. Heb je gehuild? Nee, ik heb niet gehuild, oh. maar wel kippenvel. Okay. En, en gewoon dat, ja, het was echt nog, het me nog nooit meegemaakt. Mm. Goed. Um, ik ben heel enthousiast. Jullie zitten een beetje te mopperen op elkaar. Is dit iets voor op zender? Eigenlijk sinds woensdag al of zo. Er, er, er speelt iets tussen jullie. Is dit... Uh, is dit moeten we dit, uh, moeten ja. we dit doen? We bespreken bijna alles, toch? Ja, dus, nu dat, moeten dat, we uh... misschien wel... Uh... Nou ja, goed, ja, Max, weet je... Um... Het was heel leuk, nou, het begon heel leuk, begin ja. van de week. En vanaf ja. woensdag is er opeens een omslagpunt tussen jullie twee... want jullie zouden iets leuks gaan doen en dat ging toen opeens niet meer Oké, okay, nou, ik moet het even uitleggen. Ja, um... Mijn vriendin die is uh, dit weekend in uh, Marrakesh met haar uh, vriendinnen. Oh, ontzettend leuk. Ja, hartstikke handig ook. Wordt niet gedronken, dus zij kan gewoon lekker mee in de sfeer daar. is zwanger, super. voor de mensen die het nog ja. niet hadden gehoord. Um, dus wat dacht ik? Nou, een man alleen. Uh, lekker flying solo. <lacht> wat ga ik doen op zaterdagavond? Ja. Ik ga eens even lekker in mijn eentje naar een wedstrijd toe. Want Ajax die, uh, staat in de arena tegenover NEC, ja. Nijmegen. En dat wordt de ja, strijd om plek 3-4, is dat geloof ik dan? Misschien nog die, zelfs 2. Misschien ze... zelfs 2, ja. als het een beetje lekker valt. Ik dacht, dat is leuk. Is een eigenlijk een soort veredelde topper. is dat. Mm. En, uh, daar heb ik nu tijd voor, dat is hartstikke fijn. Ja. Ja, en <laughs> Marijke, uh, ja. die is NEC-fan. Nou ik ja, pak ben, ja. jij maar over dan. Nou, Ik ben NEC-fan inderdaad. Dat is er met de paplepel in gegoten. Dus ik zei tegen Max, ik wil eigenlijk wel met je mee. Dat lijkt me waanzinnig. Leuk, ja. Spannende wedstrijd. En Max, ik heb jou nooit zo zien glunderen. Jij was helemaal zo van, nou, dat lijkt me ontzettend leuk. Ook oh, nou, goed voor de, de teambeelding natuurlijk. Nog nooit zo zien glunderen, maar ik vond het wel een heel leuk idee. Ja, ja nou ja, ja, goed. Ik had gezellig wel... gevonden hoor. Ja, nou ja, je kunt het nu zo doen. Maar goed, je was erg blij. Je vond het heel leuk idee. Dat vind ik ontzettend leuk. Dus ik heb al mijn plannen voor de zaterdagavond afgezegd. Ik kwam thuis. Ik zei, oh. weet je, Jos, ik ga met Max oh. naar uh, Ajax NEC dit weekend. Hoe ja. leuk is dat? Ja. Nou, hartstikke leuk. Kom ik hier de volgende ochtend? <laughs> Donderdagochtend, kwispelend, omdat ik zo'n zin had in morgenavond. Zegt Max, ja Marijke, ik heb slecht nieuws. Slecht nieuws. Ja. Slecht nieuws. Nou ja, wil je het zelf vertellen? Of... Nou ja, ik, ik heb dus diezelfde dag heb ik s avonds een appje gekregen van een oud collega van mij. Jaap van de Venus. Uh, van de Venus? Ja, van de Venus. Die werkte bij uh, de Speld op dit moment. Uh, leuke leuke Instagrampagina. Ja, okay. Maakt verder helemaal niet ja, uit. Maar hij appte mij. Ja. Ik heb hem al een tijdje niet gezien. Hij zegt, Max, ik heb een kaartje over voor Ajax NEC. Vind je het leuk om met me mee te gaan? Ja. En ik begon op jouw manier ook te kwispelen. Ik dacht, ach wat leuk. Ik heb Jaap al zo lang niet gezien. En ik dacht echt nog wel even van... Ah, ik heb het ook een beetje beloofd aan mijn rijken, maar... Daar had je schijt aan. Ja. ja, daar had ik schijt aan. En dit was dus een gratis kaartje. Want ja, anders had je kaartjes moeten kopen voor jullie twee. Dus dat maakt, speelt misschien ook nog mee. Ja, ik heb daar niet eens over nagedacht. Nee. Nee. Hij het wilde was gewoon heel graag... Met Jaap van de Venus. Ja, hij wilde Jaap van de Venus en hij dacht met Marijke... Daar heb ik eigenlijk en ik dacht waar. echt op dat moment nog, dacht ik... Zou Marijke het erg vinden... Nee. Oh, nou ja, ik, Maar dat kan echt. Niet, ik doe mags. het gewoon. Je hebt het toegezegd aan mijn rijkenis dat je hebt het de zelf uitgenodigd. Ja. En dan ga je met Jaap van de Venus, hoe de fuck Jaap van de Venus ook is, ja. dit nog nooit van je helemaal gehoord, ga jij nu naar Ajax in plaats van aan wie het eerst hebt beloofd? Jaap is wel een legend, maar dat terzijde. Nee, nee ik, ik, ik, ik, ik, ik snap het. Ik ben het ook. Ik spijt me. Maar ga je dit goed maken of zit dit gewoon een spijt me punt door? Ja, ik wil, het, ik wil het graag met je goed maken, Marijke. Ja. Dus zeg maar, uh, wat ik moet doen. Nou, ik heb, ik heb wel een goed idee Spijt daarvoor. Me. Ik heb namelijk, uh, jij bent natuurlijk een hart en een enorme Ajaxiet. En nou heb ik iets leuks meegenomen. Wat jij straks even aan kan doen de rest van de show. Nee, nee, nee, nee, nee. Jij dacht al. Van, vanochtend toen je van huis. Je hebt al ga die van... jonge pakken. Heb je al wat voorbereid? Ik heb in mijn kast iets heel moois liggen. Wat is dit allemaal? In rood. Nee. Zwart. Nee, in groen. Nee. En dat ga ik jou zo even lekker aantrekken. Oh. Ja, wat ben jij geslepen, Marie Ketel? Daar ook... dit. Je wist dit. Jij wist dat dit ging komen. Het is wel een koepje van eigen gedegen eigenlijk dit. Want jij hebt daar ook genaaid. En nu naait aan jou. Gaat wel het hakken. Nou. De sfeer zit er weer lekker in. Goedemorgen. Nee, dat is een mooie, uh, mooie clip is. Mooi shirt ook, hè? een mooi shirt. Ja, je voelt er niet aan, Max. zie ik. Nou, ik weet nog niet wat de bedoeling is. Nou uh, dus, uh... oh ja, je moet het shirt aan. En wanneer je dat gaat doen, het liefst zo snel mogelijk. Ik weet dat er straks ook een fotograaf komt. Ja, wij hebben een fotoshoot van het ANP deze ochtend. Dus we komen we knap op de foto te staan. Met een hoe, een leuk, hoe leuk zou het zijn? Waanzinnig. En even uitleggen voor de mensen. ANP is de nieuwsdienst. Het is een soort olieflek. Als zij iets schrijven of een foto van je hebben... dan komt het op alle websites. <lacht> ja, dan, dan, als dat gebeurt, dan moet er gewoon nooit meer nieuws zijn... rondom Eftom in de morgen. Dat kan dan niet meer. Ja, juist wel. Ja. Ik denk dat jij gewoon een nieuwe club aan je hart moet sluiten. Nou, kijk, okay. nee, nee, nee, zo werkt het niet. gewoon. Dit geeft alweer dat aan dat niet. ik beter met Jaap van der Venus naar huis kan... Wat vind jij van oh, de Venus hier eigenlijk? Weet we hij dit? Zo? <laughs> Weet je wel dat je een huwelijk aan het scheiden bent? Jongens, ja, van dit van de loopt venus. helemaal uit de hand. Ik wilde gewoon even mijn excuses maken met dat ik je geditst had voor de wedstrijd. Alle luisteraars zijn ook helemaal op de hand van Rijk uiteraard. Ik mag ja. zo hopen dat NSC 2 winst. Duurt, ja, uh, in de Iedereen vindt mij een lul. <laughs> Eén iemand die me feliciteert met het zwangerschap van mijn vriendin. Voor dit ben ik de lul. Dat ja. ben je ook. Ja, ja en dat ook is ook ja. zo. Laatste nieuws zo mijn Rijk. wat zit erin? Ja, dat pak ik er even bij. Minstens een miljoen aan wachtgeld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 Keukenloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist. De Koffiejongens. Composteerbare cups? Check. Biologische bonen? Tuurlijk. Serieus lekkere koffie? de Proef zelf maar. Hup, ga naar de koffiejongens.nl. Hé, hey. de Koffiejongens. Nieuwe vaatwasser nodig? keukeloos heeft het. Keukenloods.nl Beste product van het jaar. En dat proef je. Hey. De Koffiejongens. Even precies, verkeersinformatie, twee vertragingen, maar dat valt alles sinds mee. A12 Arnhem-Oberhaus voor de Nederlandse grens, 22, grens 22 minuten. En A37 knop het sloten, meppen. En dan weer voor de Duitse grens, 17 minuten vertraging. Ik zit het al voor te lezen, maar Nederlandse grens en Duitse grens is in principe toch hetzelfde. <laughs> ja, als die file in Nederland staat... Ja, denk daar maar eens over na. Ja, als die in Nederland staat, hè, de file. Als die in Duitsland staat, dan is het wel iets anders, want dan komt hij van de andere kant. Ja, je hebt het wel het te... scherpste potloodje in ah, het E3 vandaag, hoor. Oh, wacht. Oh, ze Ik we even? Het kan, het kan even duren. Maar ze, maar ze... Ah, ik wacht even op de jingle. Ja, ja. Toch iemand met liefde gemaakt ook. Als je in Duitsland zit, dan noem je het de Nederlandse grens. En als je in Nederland zit, noem je het de grens, denk ik. maar ik lees in principe alleen Nederlandse files voor. Ja. Want ik ben niet van plan om de Duitse markt te gaan bedienen. En dan is het de ene keer de Duitse grens en de andere keer de Nederlandse uh, grens. Oké, okay, we moeten eventjes de ANWB-verkeerscentrale ja. om continuïteit vragen. Heel goed nieuws dan nog even met Marijke Ketel. De dubbele val van het kabinet Schoof heeft de belastingbetaler... alleen al vorig jaar een miljoen euro aan wachtgeld gekost. Wie hoeveel heeft gekregen, dat weet de Telegraaf niet. Zulke specifieke cijfers worden niet gegeven.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 Mannen, hoeveel en waar hebben jullie vanmorgen deodorant gespoot? Onder de okseltjes gerold, zelfs. Ik spuit niet meer, maar ik rol. Echt? Ja. Ik vind het zo'n kleffe bende altijd. Dan ja. Onder ja, maar ja, het is volgens mij ook beter. Het werkt wel beter, vind ja. ja? ik persoonlijk. Jij ja, ja, ja, ja. Ja. Ja, hebt wel eerst natte okseltjes en dan wordt je shirt even nat. Dat vind ik altijd vervelend. Oh. Maar als je het even laat drogen, als je dat met geduld en beleid doet, dan werkt het ontzettend goed. Oké, okay, goede tip. En jij, jij spuit toch wel? Dan? Ja, ik ben echt een spuiter. Uh, ja, hoor. En spuit je ook wel eens in het broekje? Maar Rijk? Ja, ik bedoel, qua ah, ja. Deo, hè? Oké, oké. zeg jij Het nou is, is jouw Dirty Mind, hè, want ik dacht ook meteen dat de het Deo. Ja, ja. En, nee, nee. nee. Dat heeft Marijn ook net aangekondigd, ja. Deo voor je kruis. Ja. Ik dacht, gaan we gaan naar het broekje. Ja, zeker. Nee, de telegraaf heeft een nieuw verhaal. Dat is namelijk op. hef. moet nog leren praten. Ophef over een nieuw product van Axe: namelijk de Lower Body Spray. Ja. En dat is Deo. Om een onweerstaanbare geur daar beneden te creëren. Is dat voor het mannetje en het vrouwtje? Of wel voor het mannetje? Nou, actie is vaak een beetje gericht op mannen, geloof Precies. ik. Precies. Dus ik denk eigenlijk dat het. Uh, maar goed, als je het als vrouw wil gebruiken, dan mag dat natuurlijk ook. En zitten er dan andere dingen in dan wat je onder je oksel spuit? Want oh, nee. ik weet vroeger dat ik dit ook wel eens na het voetbal even deed. of zo, dat je, In je broekje? de Italiaanse douche. Dus dan deed je gewoon alleen deo. Dan ging je niet douchen, maar dan alleen deo. Dan deed je ook eventjes wel zo. Even je onderbroek open. En echt waar? Even, ja, ja, ja, ja. ja. Wow, dat heb ik echt nog nooit dat gedaan. gedaan nog nee. Nooit? Maar waarom zou je dat doen? Ja, dat vond ik wel. Dat dacht een het daar ook lekker. Je zweet ook. Natuurlijk. Maar wie heeft daar profijt van? Ja, god. Dat is echt een hele goede vraag. Ikzelf. Want dan, kijk, als je, ik, ging dan niet, ik was nog te jong om seks te hebben. Ja, precies. Dat deed. Ja, weet je, dat dacht ik gewoon. Maar heb je dan ook je elkaar keer... ook een beetje op of zo. Een mm, mm. beetje je, stoer doen. Als ja. je dan naar de wc gaat of zo, dat je dan je onderbroek en dat je dan zo'n pupje act naar ah. boven, is dat dan even lekker of zo? Ja, jongens, het is twintig jaar geleden. Ja, dat ja weet je ik deed ik weet dingen mee. natuurlijk. Precies. We spouten toen ook nog ex-chocolate. Of Afrika. Ja, ja Dat zouden we ja. natuurlijk ook nooit meer doen. Maar ja. is het wel of niet Goed, is het een aanrader? Er is ophef over, omdat het natuurlijk... Kijk, bij de vrouw weet ik dat het een zelfreinigend orgaan is. Dus dan moet nou, je bij je de man niet, kan ik je vertellen. Man, nee, nee. nee, dus dan moet je mee uitkijken, die chemicaliën, et cetera. Maar ik was eigenlijk vooral benieuwd of jullie inderdaad interesse zouden hebben. Want blijkbaar is het nieuw op de markt. Nee. Nee. Heel nee, harde nee, nee, nee. nee. Doe mij maar het weer, zeg ik altijd. In het noordoosten nog ijzel of sneeuw. Verder overal regen. Tot vanmiddag 3 tot 7 graden. Vanavond in het hele land regen. Dankjewel, Dank Goedemorgen hoor, daar zijn we weer. Sophie Alice Baxter is onderweg. kom in de morgen. Met murder on the dance floor. Voort wakker met Eekdom in de morgen. It is Veronica. It's murder on the dancefloor. floor. You better not kill the girl. De muziek. It's really good. All it En start me up. Wakker worden allemaal. Het is de Ochtend Show van Radio Veronica. Ekdom in de morgen. Het is uh, tien minuten over half zeven. En tijd voor de platenkast. Ekdoms platenkast. Ja, en die hebben we deze week even omgetoverd... Uh, om aandacht te besteden aan de Stop 520. Dat gaan we doen vanaf uh, halverwege maart ergens. Een lijst samen met War Child om uh, kinderen in oorlog... hoop, liefde, positiviteit te geven. Die katapulteren wij zo de wereld in. Uh, en we vragen vooral aandacht voor Watchout. Uh, en daarvoor hebben we dit, dus uh, kom maar. 520 En vanaf uh, 2 maart kan je dan ook daadwerkelijk stemmen via radioveronica.nl. Nu kan je alvast liedjes insturen via de App van Radio Veronica. En wij bij de ochtendshow hebben elke dag eigenlijk eventjes de handschoen aangetrokken, opgepakt en een mooi liedje gedeponeerd. Goldband van uh, Marijke. Ik zie je. Ja, het gisteren. Moet je het zelf toch even zeggen? Uh, Kio Samamoto met Sukiyaki. Ja, precies. Ik ben blij dat jij het even doet. Ja. Als ik het voor me zie staan, kan ik het wel, maar zo uit het blote hoofd. Ik ben 95% zeker dat dit uh, de goede naam was. Ja, volgens mij klopt het ook. Okay, Um, ik heb een liedje um, van Fleetwood Mac, een van mijn grootste lievelingsartiesten. Um, en dan pak ik Landslide, maar dan wel de Stevie Nicks versie. Oh, ja. Met een orkest erachter. Ja, het is een beetje, oh, zie mij is even als radio zeggen, Maar het is zo mooi, juist omdat het wat breekbaarder is. Het is wat minder geproduceerd, zoals Fleetwood Mac ook kon klinken. Het had heel erg eigen geluid in de studio, allemaal geluidjes lagen, noem maar op. En, en hier hoor je gewoon Stevie Nicks, die ongeveer de mooiste stem van heel de wereld heeft... Um, in haar eentje dan, maar wel met een enorm orkest achter haar. En Landslide, dat is sowieso ook een van mijn lievelingsliedjes. Um, maar dat gaat heel erg over zijn. Uh, dat, je, dat je afhankelijk, als je afhankelijk bent, hè, dat is ook in relaties natuurlijk mooi, dan kan je echt een relatie aangaan. Maar we zijn ook met z'n allen afhankelijk van de mensen die je om je heen hebt staan. En dat geldt dus ook voor die kindjes in oorlogsgebieden. Ik ben dan in Libanon geweest en ik heb daar gezien. Ja, dat ze met z'n achten of tien in een heel klein hutje wonen. In een, in een vluchtelingenkamp. En dat ze het wel met z'n allen moeten, moeten doen. Eh, en dat vind ik heel mooi en dat vind ik heel sterk. En dat hoor je dus ook in dit liedje terug: Landslide. Met een orkest. En Stevie Nicks. Op Radio Veronica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 Can I sail through the changes? Take this love, take it down Oh, if you climb a mountain And you turn around If you see my reflection In the snow-covered hills Where the landslide will bring it Down, down And if you see Cover van Libanon was. En daar waren dus ook snow-covered hills. Dus je zag dan de bergen. En dan zag je daar bovenop... was er gewoon sneeuw nog. En, en ja, dit is zo'n mooi liedje. En, en met die strijkers erin. En dan... met die ervaring van dat ik daar was. En dan die kleine kindjes... door dat vluchten. Ja, ik kan oprecht wel janken. Ik heb expres even... Nou, ik zie de ook uh, gevulde traanbuisjes. Nou van. Ja, ja, ik dacht, ik moet even afleiding zoeken. Dus ik ging stel met telefoon. Ik dacht, ja, janken... om 10 minuten voor zeven over... Uh, nee, nu, ja, ik weet niet. Ik dacht, ik moet even. Nee, dat hoeft is ook heel niet. particulier, dacht ik. Want het is ook gewoon, het, het, het, ja, het is een heel belangrijk liedje voor mij. Ook in mijn relatie en, en met, mijn, met mijn ouders, en zo, noem maar op. Dus dat kwam allemaal samen, maar het is echt. Ja, het heeft nog meer waarde gekregen doordat ik daar dus rondliep. Uh, in Libanon voor War Child uh, vorige week. Nou, en de luisteraar die uh, vindt het ook prachtig hoor. Landslide, wat is dit? Zo ongelooflijk mooi, zegt Mark. Ik zie trouwens ook nog een appje van Mirjam. Om even ja. over een heel andere boek te gooien die zegt: het valt me ineens op hoe lang Frank eigenlijk is. <lacht> twee meter twee. Wat een verschil met Geer. Ja, dat is... ja, Sorry, de luchtigheid moet ook weer even. Absoluut. Nou, ja. en daarvoor hebben we ook dit natuurlijk. Je raakt het nooit iets. Voor zeven op de klok. Doe een goede poging of een blinde gok. Maar rijke ketel, je krijgt een onmogelijke vraag om je oren. Ja, dat al de, de, week is, de weekwinst is al lang binnen voor jou, Marijke. Maar desalniettemin gaan we lekker spelen. Want in mijn dagelijkse zoektocht... samen met de hele redactie van Ectom in de Morgen... kwamen wij op de socials iets, iets bijzonders tegen. We kwamen op de pagina van Jolanda Wanderooi... of zoals ze zichzelf noemt, lijpe oma. Nou, wat leuk. Zeg je dat iets? Nee. Nou ja, mij tot, ik dit vond ook niet. Uh, met zwaar Amsterdamse accent neemt ze filmpjes op... waarmee ze mensen een hele fijne dag wenst. Ja, zo makkelijk kan het leven dus eigenlijk zijn. Luister eventjes mee. Hé, hey, goeiemorgen allemaal. Ik wens jullie een hele mooie dag toe. En ik hoop jullie morgenavond weer in de live te zien. Om half zeven. In de live, lijpe oma. Ja, ja, was gezellig. Was. Hartstikke gezellig, inderdaad. Uh, maar dit zou je raad het nooit niet zijn zonder twist. Dus aan uh, jou de vraag, Marijke. Wat is er verder zo bijzonder aan deze lijpe oma? Is dat A, ze zingt liedjes van rapper Boef? <lacht> <lacht> ze ook de hele dag Susha Pijp. C, ze geeft tips over belastingontduiking aan Boef. B. Sisha, C. Belastingontduiking. Oh, wauw. Ja. Ja, ze gaat dus live. Ja. Dat doet ze, mo ze, ze wenst haar volgers elke dag een goede, goede dag. Nee, niet elke dag. Oh. En het is ook niet live. Het zijn gewoon soms filmpjes op dus de Instagram. dan gaat ze live. Oh, oké. Okay, ja, want eventueel. ze zegt, ik hoop jullie morgenavond te zien bij de live. En dan gaat ze live op Instagram om iets te doen. Ja. Gaat ze dan Boef zingen? Gaat ze belastingontduiking? Is Boef nog hip eigenlijk? Niet nou, echt, hè? ik weet niet. wat Hij nou, hij is van uh, Aziza en zo. Habiba. Habiba. Habiba. Oh, my. Zelfklank. <laughs> Geen boomer, Wat erg. Successie <laughs> of belastingontduiking? Ja, sorry. Ik ga voor belastingontduiken. Ja, ja dat, dat wel voor gegeven. Gegeven. Ja, dat denk ik. Daar heb ik een sterk gevoel bij. Dat waarom? Nee, waarom deze? Oh. Sorry. Nee, waarom? Um, Zo. Waarom doet deze vrouw nou weer aan belastingontduiking voor nou, jou? Nou, oh, ze op, geeft tips, hè? Ja. Ja, ze gaat op Instagram live en dan neem ik inderdaad aan dat ze tips geeft en dat ze iets gaat doen waar kijkers voor inschakelen. Ja, boef verwacht ik er gewoon eigenlijk niet. En dan denk ik, een shisha-pijp, ja, heeft dat publiek? Dat is misschien één keer leuk om naar een echte Amsterdamse shisha te gaan kijken. Maar dat is een slow-tv dan. De slow ja, TV, ja. Dat is één keer leuk, dat is geen vorm. Ja, een okay. ontduiking is een vorm. Nou, we vullen hem in. Nee, Habiba, biba. Nee. Waarom stress je mij, Azina, Azina? Ik ben op straat, ik ben met dieven. Met ik denk niet eens aan liefde. Weg. Focus op ze verdienen. verdienen. Dus. Ze doet het heel liefde. Niet Lief, Nee. nee. Het <laughs> is trouwens haar En Aziza allebei. Ja, dat is het. Is ook. Azina. Azina is een meisje. Maar, leuk is, dit is natuurlijk zijn grootste hit van Boef. Hij doet ook, ze doet ook zo'n onbekendere werk. Ja, ja, ook de, de b single. Ik moet hotselen. In de buurt. Ik moet hotselen. Politie wil me pakken. Speel verstoppertje. Bitjes willen plakken, maar we... Ja, we fokken ze. Ik geef geen fok om ze. Fantastisch. Goed, hè? Ja, hebben oma mensen. He? Ja, het lijkt volg uit het Hé, Lijpen, gefeliciteerd. Je hebt 3-2 gewonnen deze week. Dankjewel. Volgende week mag je het tegen Gerard Act om opnemen. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat aflopen. Dit is Lola Jong nu op Radio Veronica en Messi. You know I'm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 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op Ook lekker voordelig. Eén ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En niet te verliezen.